Rusland heeft tijdens de G20-top in Sint-Petersburg geprobeerd om deelnemers te bespioneren. Dat melden Italiaanse dagbladen La Stampa en Corriere della Sera. Op de G20-top zouden alle deelnemers van de Russen USB-sticks en opladers voor mobiele telefoons hebben gekregen. Daarin zat apparatuur die heimelijk data kon detecteren.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 En moeten kleine scholen, hoe klein dan ook, behouden blijven in Nederland. En we hebben het over een wereldartiest die vandaag op de bühne staat in Amsterdam. Ja, u kunt ook op deze uitzending reageren. Bel dan naar onze gratis telefoonnummer 0800 1121 of twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen dat kan ook op Twitter via ons via @WNLnacht. Paniek, oproer en vele telefoontjes naar de hulpdiensten. Dit was het gevolg van het hoorspel War of the Worlds. Vandaag, precies 75 jaar geleden, werd dit historische hoorspel uitgezonden. En daarom praten we met uh, Huub Vijfjes, mediahistoricus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Paniek door een hoorspel. Hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren? Ja, dat vroegen veel mensen zich toen ook al af. Eh, we spreken over 1938. En eh, dat was een hoorspel in een reeks. ...gemaakt door een gezelschap onder leiding van de later veel beroemdere filmregisseur Orson Welles. En die had het idee, die had allerlei creatieve ideeën... ...en die had een idee om een, een beroemd boek van H.G. Wells, War of Worlds... ...dat ging over de invasie van marsmannetjes op de aarde, science fiction... ...om dat voor een hoorspel te gaan bewerken. En een ander creatief idee was dat hij... Uh, dat ging doen in de vorm van een, uh, een heel echt lijkende radio-uitzending... vol met reportages en nieuwsberichten. Ook gemaakt door mensen die, uh, waarvan de stemmen bekend waren. Nou, en die combinatie die zorgde ervoor dat met name mensen die iets later in die uitzending kwamen... dus, dus voorbij de reclame en, en voorbij de introductie... dachten dat dit een echte nieuwsuitzending was... En die, uh, ja, die werden angst aangejaagd door ook de effecten, geluidseffecten die in dit uh, hoorspel waren verwerkt. Ja. En uh, die, de verbeelding van die toen bij die mensen ging werken van... ...jeet, maar dit is helemaal echt. Hè. Hier zijn marsmannetjes in New York en die, die zorgen voor een gifgasaanval. En mensen raken verstikt en... En die, die raakten in paniek en die gingen in de hulpdiensten bellen. En sommigen uh, vluchtten de straat op en, uh, om te, te kijken of het echt wel waar was. En uh, nou, er zijn er een paar onder de tram gekomen, bijvoorbeeld in, uh, in New York. En er zijn er een paar van de trap gevallen. Er zijn ook gewonden bijgevallen. En uh, dat, die commotie. Ja, dat is eigenlijk ongekend voor die tijd. Daar hebben nog miljoenen mensen naar geluisterd. Um... En dat was ook reden om eens een keer te gaan kijken naar de daadwerkelijke effecten van dit soort uitzendingen op, uh, op wat men noemde massa-psychose. Ja, want het is uiteindelijk een soort case-study geworden voor nou ja, de, de, ja, massapsychose, wat u net zegt. Ja, zeker. Men is eerst eens aan kijken naar wat voor effect heeft dit nou als radio. Men dacht eigenlijk van nou, uh, er is een radiouitzending en iedereen luistert daar op dezelfde manier naar. Maar het, een van de leuke dingen hiervan is dat dat niet het geval is. He, men heeft uh, gezien dat er een heleboel mensen waren die inderdaad dat effect had van nou, ik ga de straat op in paniek... Ik ga mijn familie bellen, de brandweer en de burgemeester. Maar een aantal, het grootste deel van de mensen, die had, daar had het helemaal geen effect op. Dus, hè, en Dat is het begin van het denken. Eh, dat bijvoorbeeld nog steeds voortplant zich nu in, in het denken over... de invloed van videogames op gewelddadigheid van jeugd en zo. Dat je, dat je niet moet denken dat als, als iemand een gewelddadig videogame zit te spelen... dat ook iedere, iedere jongere vervolgens gewelddadig wordt. Hmm. Nou, dat begin van het denken daarover... Dat is eigenlijk dit, dit uh, hoorspel War of Wills 1938. Is dat verschijnsel een beetje gelijkwaardig? Of, of, of te, te, te vergelijken met, met, met computer games ja. van tegenwoordig bijvoorbeeld? Ja, het gaat over, over effecten van mediaboodschappen op groepen. Zoals jeugd bijvoorbeeld. Dus uh, men dacht toen echt nog in algemene zin dat uh, het, een, een medium maar één effect had op de hele massa. En, en wat dit uitwees is dat dat niet het geval is. Dus, hè. dus dat je de massa moet onderscheiden in allerlei groepen die verschillend op zo'n uitzending reageren. Dus met name de mensen die toen midden in zo'n uitzending in de ring kwamen. en ook heel goed gelovig waren. dus bijvoorbeeld heel sterk vertegenwoordigd in religieuze groepen. die hadden met name een effect van paniek. Maar de meeste Amerikanen die er naar luisterden. Die, die luisterde daar gewoon naar als een spannend hoorspel. En die ging over tot de orde van de dag toen dat gedaan was. Had die radiozender eigenlijk achteraf bekeken het verstandiger moeten aanpakken? Ja, zeker. Daar is een heel debat over geweest. Want vooral het gebruik van uh, heel echt lijkende nieuwslezers en uh, reporters... Die waarvan mensen de stemmen herkenden en vertrouwden... in een hoorspel, uh, fictie, hè, dat is fictie, dat kan je dus beter niet doen... Want uh, dan gaan mensen, sommige mensen echt denken van het is echt, het is geen hoorspel. Ook al is het eigenlijk heel absurd, want marsmannetjes in New York, hallo, uh, dan moet je toch wel heel ver van de werkelijkheid afstaan. Maar blijkbaar een grote groep Amerikanen, naar schatting 1,2 miljoen, hè, is ongeveer geteld, van de 6 miljoen die zaten te luisteren, die, die dachten echt inderdaad dat dit mogelijk zou kunnen zijn. En die, nou ja, daar kwamen die, die beroemde effecten uit voort. Waar de kranten de volgende dag vol mee stonden. Maar zo inspelen op het inlevingsvermogen van, van de luisteraar... dat is voor mij als radiomaker echt een soort natte droom. Maar ja, u, zeker. U, u, u gaat ja. mij denken helaas uit de droom hebben. dit gaat nooit meer zo voorkomen. Dat kan niet meer met onze nieuwe sociale media. Nou, dat weet ik niet. Dat heeft niet zozeer met die sociale media te maken. Maar dat heeft vooral te maken met die enorme fragmentering van, van het mediaaanbod. Kijk, toen had je radio... Eh, eh, en daarnaast had je kranten en voor de rest had je het wel eens een beetje gehad. Eh, en nu is er zo'n gigantisch aanbod van, van uh, nou, ja, content, radio, televisie, mm. nieuwe media, noem maar op, dat de kans dat je miljoenen mensen tegelijkertijd aan één uitzending gekluisterd raakt, ja, is helemaal kleiner geworden. En, en het genre hoorspel is natuurlijk ook bijna verdwenen. Er wordt ergens ja. aan het begin van de nacht op Radio 1 nog eentje uitgezonden, maar voor de rest... Ja. Ja, nou is inderdaad een heel treurig verschijnsel eigenlijk, want het is een fantastische uh, vorm, vind ik eigenlijk. Het laat, kijk, radio is natuurlijk sowieso een geweldig medium, omdat het de verbeelding loslaat op mensen. Hè, in tegenstelling tot televisie, daar dringt het beeld zich onmiddellijk op, omdat het al gemaakt is. Maar radio, dat kan je je eigen verbeelding in kwijt. En heel veel mensen, die hebben dus ook bij radio veel meer gevoel van, god, dan kan ik me verzinnen wat hier allemaal gaat gebeuren. En in een hoorspel, waar je met geluidseffecten kan gaan werken... wat toen gebeurde, hè, voetstappen op een knerpend grindpad en uh, regen tegen een ruit, uh, piepende autobanden... daar kan je een enorme spanning mee opbouwen als je het goed doet. En Orson Welles, geweldige uh, theatermaker... en niet van niks later een wereldberoemd regisseur, filmregisseur... was daar als geen ander toe in staat om die effecten zo in te zetten dat het voor een heleboel mensen blijkbaar zo echt was... dat ze er bang voor werden. Ik, uh, ik heb uh, nou ja, met water in mijn mond geluisterd naar dit verhaal. Ik zou zo graag willen dat ik daar ook aan mee had kunnen werken. Dat zeg ik persoonlijk als, als radiomaker. Dank u wel, Huubijfjes, aan de Universiteit van Amsterdam en Groningen. En we hadden het over uh, The War of the Worlds. Vandaag precies 75 jaar geleden. Ik denk dat ik hem gewoon vandaag even ga luisteren. Ja, ik heb er ook zin in. Maar ja. laten we eerst naar muziek gaan. Robert Palmer en Best of Both Worlds. See mm -hmm. Vrolijk wakker worden met Robert Palmer. Best of both worlds hier op Radio 1. En zometeen dan gaan we het hebben over de leukste sportcompetitie uit Amerika. De National Basketball Association. De NBA is vannacht begonnen. En wij zijn al wakker. U bent wakker. Maar de meeste mensen die liggen nog lekker op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen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 Rechters moeten de digitalisering nu naast hun normale werkzaamheden doen en dat verhoogt de werkdruk nog maar meer eens. De vereniging waarschuwt daarbij dat digitaal niet per se sneller betekent, want de meters hoge dossiers moeten in welke vorm dan ook door een rechter worden gelezen. Deurwaarders wijzen nog eens naar een proef van twee jaar terug, waarbij griffierechten via internet afgedragen moesten worden. Dat project is niet voor niets mislukt, zeggen zij. In Spits vandaag schadevergoeding voor studenten van falende opleiding. De krant schrijft dat leerlingen een deel van hun collegegeld terug moeten krijgen wanneer hun universiteit of op school aan aantoonbaar heeft gefaald bij het aanbieden van onderwijs. PvdA-kamerlid Mohamed Mohandis pleit, voor, uh, pleit vandaag uh, voor tijdens een debat over onderwijsbegroting. Hij wordt erbij gesteund door de VVD en dus is in de Tweede Kamer een meerderheid. Om te kunnen vaststellen of een school gefaald heeft, moeten alle onderwijsinstellingen vooraf alle eisen opstellen waaraan zij moeten voldoen. Voordeel is dat een student in zo'n geval vooraf kan nagaan wat toch hij of zij van de opleiding kan verwachten. Wanneer daar door de instelling niet aan voldaan wordt, zou een niet goed geld terugregeling in moeten gaan. Mohandis pleit daarnaast ook nog voor een centraal klacht- en informatiepunt voor studenten. Nu worden zij vaak nog van het kastje naar de muur gestuurd... in een wirwar van balies en aanspreekpunten. En dat en nog veel meer van morgen in de ochtendkranten. We gaan het lezen. De lange mannen van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA staan weer in de startblokken. Sterker nog, ze zijn er al uit vertrokken. En van gisteren is voor hen namelijk de competitie weer van start gegaan. De vraag is of het de Miami Heat lukt om de titel te verdedigen. Eh, misschien een andere ploeg die ermee aan de haal kan gaan. Jan-Willem Zelderust is van onze vrienden van Sportamerica.nl. Jan-Willem, goedendacht. Hey, goedendacht. Eh, Er zijn drie wedstrijden vannacht. Eh, waaronder Miami Heat, de, eh, de zittende heerser van die competitie. Twee keer achter elkaar kampioen geworden. Hoe hebben ze het vannacht gedaan? Ah, de Heat hebben we het heel goed gedaan. En die, die hebben vrij overtuigend uh, gewonnen van, uh, van de Chicago Bulls. En uh, nou, dat hebben ze uh, heel sterk gedaan. 95 gewonnen. En um, dat, is, uh, dat is een hele goede prestatie. Dus. Ja, want uh, de Chicago Bulls, dat is ook geen misselijke ploeg. Nee, hey, dat is uh, juist uh, dat is een mooie opener. Uh, uh, de Chicago Bulls zijn eigenlijk de belangrijkste uitdager dit seizoen van, uh, van de Heat. De um, Bulls die, uh, gelden al jarenlang als, uh, als een hele belangrijke uh, speler in, uh, in, in, in, uh, in de NBA. Maar dit seizoen is uh, eindelijk uh, na een jaar afwezigheid uh, de grote speler Derrick Rose teruggekeerd. Uh, die als, uh, is een jaar uh, geblesseerd geweest. En uh, dit seizoen uh, is hij dan eindelijk terug. Um, en hij moet eigenlijk de belangrijkste uitdaging worden van, van LeBron James. Ja. De heerschap... speler van Miami Heat. Ja, de heerschappij van Miami Heat, die is dus al eventjes gaande. Wie worden de grootste uitdagers dit seizoen? Nou ja, ik zeg het wel, Chicago Bulls. Die, moeten het, moeten, moeten, die worden een hele belangrijke kansen toegedicht. Maar verloren dus vanavond? Uh, hoewel dat dus vandaag uh, niet echt uitkwam. Uh, ik moet wel zeggen dat in het eerste kwart uh, was, het, was het eigenlijk heel goed... ...dat Chicago niet zien en daarna... Ja, maar Jimmy die die kregen, heeft vandaag, de, voor de wedstrijd kregen ze de ringen uitgereikt, de kampioensringen van het, van het kampioenschap van afgelopen, ja, afgelopen seizoen. Het is dus een traditie dat ze dan in de, de, eerste, de eerste wedstrijd van het jaar erop dan, dan, dan de ringen uitkrijgen met een ceremonie. De, de, die, die moest eventjes op gang komen, toen ze helemaal bezig waren, toen was het, was het snel gedaan met, met, met Chicago. Maar ik verwacht dat die, uh, dat, dat die in, in de loop van het seizoen nog wel, uh, wel sterk terug zullen komen. Het is nog natuurlijk maar één wedstrijd. Ik zeg dat natuurlijk allemaal niks. Uh, de Chicago Bulls, we hebben Indiana Pacers. Uh, vorig jaar uh, hele belangrijke en lastige uit uh, uh, de tegenstander voor de Heat uh, in, de, in, de, in, de, in de finals van de, van de conference. Uh, waar ze maar nipt uh, langs uh, Met 4-3 in, in, in, in de in 7-wedstrijden. Uh, dus dat zijn twee, uh, de twee grootste rivalen die, uh, de, uit, uit de conference zelf, uit de oosten, uit de, aan de oostkant zeg maar. En aan de westkant, ja, daar zijn er uh, een hele hoop tegenwoordig. Uh, dit seizoen is het uh, daar uh, open, open huis een beetje. Nu uh, heeft uh, Chicago Bulls dus uh, vandaag uh, verloren, uh, maar er zijn nog 81 wedstrijden volgens mij te gaan hè, in de reguliere competitie. Ja, ja. Dat is een, een dat ongekend komt. hoog aantal. Dit zegt dus eigenlijk nog helemaal niks aan het begin van het seizoen. Nee, nee. Maar heb je dan toch... het, is, uh, het is natuurlijk een lekker uh, Sorry? Ja, heb je dan toch, zit je dan toch voor de tv te kijken dat je denkt, ik heb er toch wel echt heel zin in, want het heeft de hele zomer stilgelegen? Nee, ja, daar, zit wel, uh, daar zit wel een brok adrenaline. Uh, dat, uh, ondanks dat, uh, dat je dan... Maar uh, uh, van afstand kijk natuurlijk uh, bij de spelers is dat toch, natuurlijk vele malen groter, maar bij onze redactie uh, de, de, de, we hebben een, uh, een app, zeg maar, waar, waarin we allemaal uh, reageren, die, die stond wel uh, rood hoor, vannacht. Uh, dus, uh, dan is hier al uh, bijna bij iedereen gaan kijken en uh, enthousiast dat het allemaal weer begonnen is. Uh, dus uh, nou ja, iedereen heeft er wel weer zin in. Dat geldt eigenlijk alle basisqualiefhebbers uh, die in zo'n openingsnacht is toch uh, gewoon weer heel mooi om alles weer te zien. Ook al is het uh, maar ja, ik zeg er nog helemaal niks over de uitslag uiteindelijk. Hey Jan Willem, voor dit seizoen, van welke basketballers gaan de, de, de sportamerika harder sneller kloppen dit seizoen? Nou, ik bleef net al een beetje hangen bij de wrestling conference, dat het daar zo'n open huis was. Uh, daar zijn gewoon heel veel, kan, veel kandidaten, of heel veel kandidaten, zeg maar, die een kans maken om uiteindelijk in die finals te komen. Want uh, om eventjes concept uit te leggen, uiteindelijk uh, is er dan in de finale uh, de... de, de ...vertegenwoordiger van de Western Conference, vertegenwoordiger van de Eastern Conference spelen. En in de Eastern Conference is Miami Heat de belangrijkste. Uh, in de Western Conference uh, is, is dat normaal gesproken, zijn dat dan, of de Lakers. En de laatste jaren is dat de, de, de, de San Antonio Spurs uh, en de, de Oklahoma City Thunder. Uh, maar eigenlijk al die, die, die drie teams die zijn niet helemaal... Uh, helemaal uh, top uh, dit, dit, uh, dit seizoen. Uh, de Lakers sowieso helemaal niet. Kobe Bryant is wel heel graag geblesseerd. Uh, dus je hebt daar uh, nu in één keer een heleboel nieuwe uitdagers. De Houston Rockets die zijn uh, heel erg uh, populair uh, voor, dit, voor het komende seizoen. En daar heb je met, met James Harden, gewoon een hele hele mooie, mooie speler met, uh, met een heel mooi spel, met die veel scores. Uh, en bij de Golden State Warriors, dat is toch wel een beetje het lievelingskindje van, het, van de NBA aan het worden. Uh, met Stephen Curry. En uh, dat is zeker uh, de moeite waard voor de, voor de niet-NBA-liefhebber. Ja. De, van de neutrale fan uh, om eens een keer een kijkje te nemen uh, bij een wedstrijd van de Golden State Warriors. Als je dat, is bij dat is bij bijna uh... alle wedstrijden, zou ik zou zeggen. Ga gewoon een keer een hele nacht ervoor zitten. Alle schermen checken ja. Ja. en dan ben je zo ontzettend snel verkocht. Ik spreek uit de ervaring. Jan-Willem rust. nog heel kort. Ik wil één naam horen, want ik hoorde Mart Meets vandaag op Radio 1. Die durfde het niet aan. Jij hebt denk ik meer ballen dan Mart Smeets. Wie wordt de kampioen? Uh, maar jij niet. Oké, okay, voor wij. de derde keer, de 3 uh, Jan-Willem Zelderust van Sportamerika, dank je Ja, graag gedaan. Goedenavond nog. Brengt de tijd op zes minuten voor half vijf op Radio 1. Nu al wakker en ondertussen is het tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En aangeschoven is Vira Simons. Goedemorgen. Goedemorgen. In Egypte is een van de leiders van het moslimbroederschap... Essam El Erjan, gearresteerd. Dat maakt het staatspersbureau bekend. El Erian is de vicepresident van de partij Vrijheid en Recht... de politieke ta tak van het broederschap. Een rechtbank in Cairo heeft vorige maand activiteiten van de moslimbroederschap verboden... omdat de organisatie de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. De beweging staat onder druk, onder druk sinds de afzetting van president Mohamed Morsi in juli. Morsi was voortgekomen uit de moslimbroederschap... die vorig jaar met de Partij Vrijheid en Recht de parlementsverkiezingen won. Een eenmotorig vliegtuigje is dinsdagochtend lokale tijd neergezocht bij Nashville... maar de tijd waarop is onbekend omdat niemand de crash in donkere en mist op heeft gemerkt. De enige inzet, inzittende van de Cessna overleefde het ongeluk niet, dat meldt CNN. Het wrak werd pas na zonsopkomst opgemerkt door de piloot van een ander vliegtuig... die zich klaarmaakte om op te stijgen, maar iets op de baan zag liggen. Het, onderzoek, het ongeluk wordt nog onderzocht. En dan nog een bizarre rechtszaak. Een ambtenaar die gewond raakte tijdens seks op haar hotelkamer... krijgt geen schadevergoeding. Dat heeft de rechtbank in Australië geoordeeld. Omdat de vrouw tijdens haar zakenreis seks had... werd eerder een compensatie voor de verwondingen... tijdens haar dienstverband geëist. Terwijl zij en de man de liefde bedreven... viel een lamp van het plafond. De vrouw verwonde haar neus aan mond... en raakte vervolgens in een depressie. Hierdoor was ze niet meer in staat om te blijven werken voor de overheid. En er is besloten dat er niets hoeft te worden betaald... omdat haar werkgever niet aanmoedigde deel te nemen aan deze activiteit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 Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker hier op Radio 1. Zet lekker een kopje koffie zo vroeg op de morgen of een kopje thee. Blijf lekker luisteren. Zometeen namelijk een revolutionair onderwijsexperiment. Wij gaan namelijk de scholen redden, de kleine scholen. Nou, wij niet, maar iemand in Zeeland. Dat zometeen hier op Radio 1. Nu eerst muziek Coldplay Atlas. Some Some saw the smoke, some hurt the gun, some bend the bow. Sometimes Het is half vijf, precies. Op Radio 1, nu al wakker en het schitterende Atlas. Dat is het thema van de Hunger Games film die eraan komt. Ga je heen? Uh, vast wel, ergens. Ja? Als, ik, als ik tijd kan vinden. Steeds meer kleine scholen op het uh, platteland die, uh, die worden gedwongen om te sluiten. Bewoners van verschillende kleine dorpen door heel Nederland... willen het bestuur van hun basisschool overnemen om zo sluiting te voorkomen. Vandaag zal de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer besproken worden. Zo ook zal de sluiting van kleine scholen op het platteland aan bod komen. En daarom lanceren inwoners en dorpsraden uit kleine gemeens... in Nederland een revolutionair onderwijsexperiment. Initiatiefnemer is Jan Schuurman-Hes, PvdA-lid uit het Zeeuwse Zee -Zee Kats. Goedemorgen... Ja, Vertel, leg uit, wat is het? Nou, wat er revolutionair aan is, is inderdaad dat, uh, dat we uh, als, als bewoners van dorpen... Uh, uh, het bestuur en het beheer en de verantwoordelijkheid voor de school overnemen. Maar ook dat we als ambitie hebben het allerbeste onderwijs... wat je uh, uh, op de basisschool kunt krijgen. Dat is een, een, een, een, een, uh, zijn twee richtingen die aan het onderwijsplan uh, uh, gebonden zijn. U zegt, ouders nemen de leidingen min of meer over? Ouders, docenten en, en het bestuur van de dorpsgemeenschap. Ja, maar ik zou het toch zeggen in eerste instantie... van uh, de mensen die een school besturen... zijn daarvoor aangewezen en daar ook heel geschikt voor? Precies, dat zou je denken. Uh, uh, en dat zijn ze ongetwijfeld. Ik wil dat niet in twijfel trekken. Uh, maar ik denk dat het uh, ongelooflijk veel... over het uh, de locatiemanager, de bovenschoolsmanager... de PR-manager, de personeelsmanager kan schelen... Uh, uh, uh, en dat, dat levert niet alleen een hoop kosten op, maar ook een hoop papierwerk en bureaucratie. En wij denken dat het geld voor onderwijs beter gewoon kan worden besteed aan onderwijs en aan het plezier van het onderwijs en aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar wat voor rol moeten die mensen, zeg maar de hele gemeenschap, dan gaan spelen? Waar denkt Jan? aan? U heeft het over een kleine school. Hoe klein is klein? Nou, dat is relatief de kleinste school. Die uh, kan bestaan, heeft 23 leerlingen. Dat bepaalt de wet. Uh, en uh, in Limburg is een kleine school uh, een school met 150 leerlingen. Dus het is maar hoe je wil kijken en wat je het, uh, welk kind je de naam wil geven. Nu kom ik zelf ook niet uit het grootste dorpje van Nederland, Vochtlo, daar is de school gesloten. Ja. Maar vlak voordat die gesloten werd, toen werd er echt gejuicht in het dorp... toen er een gezin kwam wonen met zes kinderen, want dan zou de ja. school gered worden. Ja. Is het nou met uw uh, plan uh, mogelijk om uh, iedere school, hoe klein ook... misschien zelfs minder dan 23 leerlingen, uh, te kunnen laten bestaan? Nee, minder dan 23 kan niet. Hè. De wet zegt dat je drie, tenminste 23 kindjes moet hebben. Maar in theorie zou het dan wel kunnen? Een geweldige film geweest, Erdre een Franse film, over een klein schooltje. Ik, ik geloof dat er nog geen tien kindjes waren en één bevlogen schoolmeester. Ik denk dat die kindjes het beste onderwijs hebben gekregen wat ze zich kunnen dromen. Dus het, het, het, het zit eigenlijk nooit in het aantal kinderen, het zit wel in uh, de kwaliteit van de docenten. Ja, u heeft het eigenlijk over kortere lijntjes, als ik u eventjes kort mag samenvatten, van ja. zojuist. Ja, onder andere. Even concreet, hoe gaat het eruit zien? U, u, u begint een school, of u gaat een leiding geven aan een school. In een, in, bij een school met, laten we zeggen, 50 kinderen. Ja. Wat, wat zien we daar gebeuren? Nou, er zijn drie groepen. Van ongeveer 16 kinderen per groep. En groep 1 en 2 zitten samen. Groep 3, 4 en 5 zitten samen. En 6, 7 en 8. En die, die leren met en van, en van elkaar. Onder leiding van drie docenten. En een aantal jongens die we gaan opleiden. Van dat gedifferentieerd onderwijs. Uh, want dat is eigenlijk de kern van uh, het onderwijs op een kleine school. Ja, en, en dan voor de rest hebben we natuurlijk een gewone schoolplein en een gymnastiek lokaal. En net zoals op elke andere school. Dus eigenlijk vooral boven in de top van de school gaat wat het een en ander veranderen als het aan uw experiment ligt. In Gaastmeer in Friesland, Hoog en Laag Keppel in Gelderland... en Weebos Noord-Brabant samen met het Zeeuwse Kats... waar u vandaan komt, gaat ja. dit experiment hopelijk plaatsvinden. Jan Schuurman-Hes, Schuurman PvdA-lid uit Kats. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan en nog een fijne uitzending. Ja, maak er een fijne ja. dag van, zou ik zeggen. Zometeen uh, uh, Bob Dylan, hij is in het land, denk ik nu al. Ja. De, je mag hopen zou van, we wel. een beetje voorbereidingstijd. Want, want vanavond staat hij in de HMA, de Heineken Musical, stijf uitverkocht. En gaat hij het toch nog gewoon weer doen, die oude bok. Zometeen dus ook muziek van Bob Dylan natuurlijk op Radio 1. Maar eerst een veel hipper bandje dat ook goede muziek maakt. De Lumineers op Radio 1, ben nu al wakker. Dus ho, hey!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 van de Lumineers Hohe op Radio 1. De nachtegaal uit de popmuziek. De singer-songwriter die het genre uitvond. De protestzanger onder de protestzangers En de maker van klassiekers als Like a Rolling Stone en Hurricane. Komt vandaag naar Nederland voor een concert in de Heineken Music Hall. We hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Ondanks dat zijn stem niet meer is wat het ooit is geweest... is het concert stijf uitverkocht. En heeft de Amerikaan nog steeds een grote fanschare. En daarbij hoort ook Stefan Hoogendam. Goedenacht Stefan. Ja, goedemorgen. Ja, hoe lang zit jij al uit te kijken naar dit concert? Nou, eigenlijk al sinds het vorige concert waar ik ben geweest bij hem. Dat was al twee jaar geleden. Dat was in Ahoy, uit mijn hoofd? Ja, ja klopt, ja. Ja. ja. Gaf dat stof tot uh, uitkijken naar het volgende concert? Ja, zeker. Ahoy was nog niet uitverkocht trouwens. En uh, nu is natuurlijk al een, een tweede concert voor morgen al gepland. Maar uh, ja, ik vond het zo denderend. Ik, ik moest gewoon nog een keer gaan. En eigenlijk dacht ik wel... Dat ik uh, toen ik ernaar hoi kwam, dacht ik, ja, misschien is het wel zijn laatste concert ooit, dus het moet er heen, Maar nu een nieuwe er is, ja, ja, waarom niet? Maar je gaat er toch wel om een grotere reden en een meer reden heen dan alleen denken, het is misschien zijn laatste concert ooit. Je gaat er toch ook heen omdat de muziek ah, nog prachtig is? <laughs> ja, nee natuurlijk. Weet je, het is natuurlijk wel, Bob Dylan is wel echt Bob Dylan, en wat moet je meer zeggen dan zijn naam, eigenlijk denk ik dan. Maar ja, voor mij is het wel echt de grootheid in de muziek. En ook, ja, sowieso qua talenten vind ik hem ultiem, moet ik zeggen. Nog steeds ook, want dat gaat, iedereen zegt de hele tijd... Ja, het is niet meer zoals het vroeger was. Nee, ja, heb je het, wel, heb je het geluisterd, wat, wat het nu is? <lacht> ja, nou ja, ik heb er zeker naar geluisterd. Ik ja, nee, ik ja, op hij, uh, uh, hij komt in 1941. En uh, nou, in de jaren 60 natuurlijk bekend geworden. En dat zijn wel de nummers die iedereen bijblijft. Zoals je zei, like Rolling Stone, Hurricane, iets later dan like Rolling Stone, of hetzelfde. Maar ja, ik moet wel zeggen, vorig jaar Tempest, ik denk dat het daarom juist uitverkocht is voor vandaag. Ik denk dat dat hetgene is wat scoort, want het is echt een fantastische plaat. Ja, er is dus een heleboel veranderd. Bob Dylan zelf, zijn muziek, zijn stem. Wat verwacht je dan toch van vanavond? Sorry? Wat verwacht je dan toch van vanavond? Nou, wat ik verwacht van vanavond is... Um, wat ik eigenlijk niet verwacht van vanavond... Wat misschien veel mensen zouden willen eigenlijk... Is bijvoorbeeld echt zijn oude nummers. Uh, zoals uh, de klassiekers, Blowing in the wind, times are changing. Uh, uh, de de, de, de uh, protestzongs, songs eigenlijk. Uh, zijn nieuwere genre, daar gaat hij waarschijnlijk op door. En uh, ik, ik denk wel dat de mensen die daarvoor komen... Voor de oude nummers... die ja, ja, die, die, die komen misschien een verkeerd concert terecht. Uh, ik verwacht juist ja, echt de nieuwe, de, de, ja, hoe zou ik het zeggen, een soort van kraaiachtige Bob Dylan, zeg maar, helemaal doorleefd en moeilijk te verstaan en zwaar. En, en ja, ik vond sowieso de, de, de nummers, de teksten gingen altijd door merg en Been. En uh, zoals hij nu is, gaat het eigenlijk nog wel meer. Dus ik hoop dat ik dat echt ga tegenkomen. Ja, is, is Bob Dylan dan ook nog wel relevant voor de hedendaagse... Uh, muziek, of is het vooral um, voor zijn oude fans die hem graag willen horen zoals hij nu is, zo doorleeft? Ja, wat is het? Hey, naast muziek, de, de, de vooruitstrevende muziek is het natuurlijk niet. Hè? Uh, en en als, je, als je een oude fan bent van alleen maar die oude nummers, moet je eigenlijk ook niet heen gaan. Ik denk, je moet het repertoire aan al al zich zien en dan het kunnen waarderen. En ik denk niet dat dat zo erg moeilijk is om te doen. Ik maar... denk als je, als je Tempest uh, bijvoorbeeld naast uh, uh, Blowing in the Wind, Times Are Changing, dat soort nummers legt, uh, die CD vergelijkt met dat soort nummers. Ja, ik denk dat je wel van in kan zien. Alleen je moet wel een beetje door de stemgeluid heen kunnen kijken. Dat is wel... Nou dacht je twee jaar geleden dat het misschien wel het laatste concert was dat je van Bob Dylan zou zien? Nou ja, ja. nou is er morgen nog één. maar is dit een van de laatste ja. die je alsnog gaat zien? Uh, ik hoop het eigenlijk niet. Maar ja, <laughs> je het weet het nooit. Ja, bijvoorbeeld, Lou Reed is ook al lang zo verleden. Dat ja. uh, is ook een grootheid natuurlijk geweest. Ja, hoe gaat het met Bob Dylan nu zelf eigenlijk? Uh, ik zou het eigenlijk persoonlijk niet weten. En ik weet ook niet of hij het weet. Maar uh, ik, ik, ik, ik heb ook het gevoel soms dat hij gewoon neer kan vallen en dan is het klaar. Uh, hij heeft natuurlijk wel zijn nodige dingen gedaan in zijn leven. Maar uh, ja, je weet het nooit. Weet je? Bijvoorbeeld, uh, uh, Keith Richards leeft ook nog steeds. Waarom? Weet ook niemand. <laughs> Op welk nummer hoop je het meest morgen? Uh, dat is onbekende. bekend. Uh, Blind Willy Mattel. hoop ik horen. Kijk. Nou, ik wens je ja. veel, wens je veel uh, succes vandaag. En veel plezier vooral. Stefan Hoogendam, Dylan Fan, hè? Ja. En, uh, ja. Geniet ervan. Dankjewel, ga ik doen.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 Vanavond in een stijf uitverkochte hama in Amsterdam. Bob Dylan, I want you, was dit op Radio 1. Kwart voor vijf. Normaal werken de voetballers van HSV Hoek uit Zeeland... hun wedstrijden af op de minder bekende velden van Nederland. Maar vanavond staan de heren echter in de voetbaltempel, de Kuip. Hoek moet namelijk voor de knvb beker op bezoek bij Feyenoord... en waarschijnlijk de grootste wedstrijd die de spelers ooit zullen spelen. Frank van Am is tweede trainer van HSV Hoek. Goedemorgen. Ja, is het elftal er ook klaar voor? Ja, ik denk het wel. We hebben de wedstrijd uh, aangepakt zoals een andere wedstrijd. We zijn gaan scoten. We hebben daar uh, wedstrijd, uh, pardon, uh, training uh, opgemaakt. Dus uh, ik denk dat we goed voorbereid zijn. Hebben jullie zondag gekeken? We de wedstrijd... zijn, uh, tenminste ik en de uh, hoofdtrainer en de, de coach zijn zelf gaan kijken. Dus uh, geen verrassing. Nee, nee geen verrassing. Ja, dat was toch een uh, opvallende nederlaag van Feyenoord thuis tegen Heracles Almelo. Het was... Het was inderdaad een opvallende nederlaag, maar ik bedoel, er zijn geen verrassingen in de, in de opstelling en de manier van spelen, denk ik, dat kan geen probleem zijn. Maar een amateurclub tegen een profclub, dan kan je altijd twee dingen doen. Of je gaat je met tien man ingraven voor de eigen 16 meter, of je zegt, ach kan ons het schelen, we gaan gewoon aanvallend voetbal spelen en we zien waar het strips, schip strandt. Wat gaat HSV Hoek doen vanavond? Nou, ik denk dat wij gewoon, uh, ik denk zoals iedere club die bij een betaald voetbalclub gaat voetballen, uh, een goede organisatie moeten neerzetten en uh, van daaruit uh, kijken waar het, uh, hoe, we, hoe we kunnen voetballen. En ik denk dat we niet uh, heel veel kansen zullen krijgen om uit te breken, maar die moeten we dan toch maar benutten. En, uh, we gaan ons niet echt ingraven, maar uh, zoals ik zei, een goede organisatie en uh, dan zien we wel. Ja, Waar liggen die tactische zwakheden van Feyenoord? Dat, uh, dat is moeilijk te zeggen op de radio, denk ik. Uh, we hebben gewoon gekeken en uh, er zijn mogelijkheden. Uh, op de een of andere manier krijg je altijd wel een kansje. En uh, die moeten we gewoon gaan benutten. Ja, nou, nou was uh, afgelopen avond uh, bijvoorbeeld de ASWH, ook een amateurclub uh, die op bezoek moest uh, bij Ajax. En die, hebben, die, die maakt het uh, de Amsterdammer toch nog eventjes moeilijk. Bieden jullie dat uh, nog een beetje, haal jullie daar hoop uit? Uh, inderdaad wel hoop uit. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ik heb het wel gevolgd op Teletext, dus ik dacht dat het aan de rust uh, 2-1 was. Dus wij hopen ook uh, in ieder geval uh, ook zo lang mogelijk mee te gaan. Uh, daarmee bedoel ik uh, ja een gelijke trapgouden en, uh, en dan zien uh, ik, we gaan er eigenlijk uh, wel uh, een beetje hopen uit. Ja. Uh, ASWH had uh, 15 Tourbussen met fans mee. Hoeveel uh, hoekers komen er naar uh, de Kuip toe? Daar ik begrepen heb, uh, ik denk zo'n veertigtal bussen, uh, 2200 supporters die, uh, die met de bus meegaan en dan uh, ook nog mensen denk ik met eigen vervoer. Dat is half hoek volgens mij, of niet? <laughs> ik denk dat er, uh, ja ik weet het niet, ik denk in de hoek misschien uh, 3000 mensen wonen, ja dat zal zoiets Fantastisch. zijn. Fantastisch. Dus, ja. Hoe staan er normaal ook al dit 2500 mensen langs de kant uh, bij de, de, de, de wedstrijden? Hoe zegt u? Nee, of er normaal ook zoveel mensen langs de kant staan bij de normale competitiewedstrijden? Nee, nee, nee. Wij spelen zo gemiddeld voor uh, 700, 800 toeschouwers. Uh, nee, dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak. En hoe gaat het eigenlijk met hoek in de competitie? Ja, we doen het eigenlijk heel goed. Uh, we staan op kop uh, weliswaar met, drie, uh, pardon, met twee andere ploegen. Dus uh, dat is eigenlijk de doelstelling om, uh, om toch proberen naar uh, die topklasse te promoveren. En uh, we hebben nu 16 uh, punten uh, op 21, dus uh, we doen het eigenlijk niet zo slecht. Nee. Als u een voorspelling moet doen voor vanavond, hè? Wat zegt u dan? <laughs> ja. Uh, 3-1. 3-1 voor Feyenoord? Ja. 1 nee. voor Hoek. Kom op. En, uh, nou, ik denk op zich met 3-1 nederlaag voor Hoek, dan kan je best mee thuis komen, toch? Dat mag toch wel gedroomd worden? Er mag gedroomd worden. kunnen we. Ja, daar kunnen, we, daar kunnen we mee thuis komen. Maar ja, je hoopt altijd op meer natuurlijk. Hè. Als er, uh, ook al is er maar 1% kans, dan moet je er gewoon voor gaan. En uh, in voetbal weet je nooit. Dat is even een mooi cliché om mee af te sluiten. Frank <tus> van Damme, tweede trainer van Hoek. Toch heel veel succes vanavond. En uh, geniet er vooral van. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. We blijven nog heel even bij het voetbal, want eigenlijk hebben we niets te klagen in Nederland, althans bijna niets. Als het aan onze eigen WNL-presentator Diederik van Zessen ligt, is er volgens hem nog maar één ding te regelen en dat maakt alles weer goed in ons land. Ja, slechts één enkele ingreep kan ervoor zorgen dat Nederland weer als één oranje blok staat. En om dat voor elkaar te krijgen, te krijgen, spreekt Diederik vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Beste Mark, het gaat steeds beter in Nederland. Aan alles is te voelen, we klimmen langzaam uit de crisis. Mensen gaan weer auto's kopen, Mark, precies wat je wilde. Straks uh, trekt zelfs de huizenmarkt nog aan. Je hebt alleen nog een laatste zetje nodig, een laatste beetje saamhorigheid. En weet je wat daarvoor kan zorgen, Mark? Weet je wat de oplossing is? Ik zal het je zeggen. Claire is Cedorf in oranje. Ik weet dat je niet veel om voetbal geeft, maar luister toch even goed naar me. Cedorf staat symbool voor Nederland, Mark. Opgegroeid in Almere. Elke dag met het openbaar vervoer naar Amsterdam. Started from the bottom, zou Dreek zeggen. Maar dat zeg je vast niks. Cedorf groeide met Nederland mee, Mark. Kreeg loon naar werken. Maar Ajax won hij midden jaren negentig. Alles dat er te winnen viel. Het was alleen maar goud, wat blonk. Het, het leek eigenlijk net kabinet paars 1, Mark. Een succesvolle stap naar de buitenlandse markten werd gemaakt. Zerof plukte de vruchten van de vrije markt. Ondertussen bleef hij zich ontwikkelen. Hij studeerde zelfs door. En dat zonder studiefinanciering. Maar in het Nederlands helftal kreeg hij nooit echt een kans om te stralen, Mark. Hij werd nooit vergeven voor wat foutjes als jonge jongen. En daarvoor moet hij nu nog steeds boeten. En dat zonder Mark. Want die jongen uit Almere, die woont nu in het land waar het WK wordt georganiseerd. En hij kan nog altijd aardig voetballen. Wat ik je wil vragen, Mark, is het volgende. Dat jochie uit Almere, Clarence Seedorf... is inmiddels de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer aller tijden. Ook is hij de slimste en aardigste Nederlandse voetballer van zijn generatie. En daarom verdient hij een laatste kans bij Oranje. Alleen hij kan de jonge selectie alles leren over winnen, tegenslagen en het gastland. Met hem worden we wereldkampioen en krijgt Nederland dat laatste zetje. Dus Mark, steun even mijn petitie op facebook.com slash naar het WK zodat ook Louis van Gaal er niet omheen kan. Dankjewel. Oei. Het was uh, Diederik van Zessen en zijn oproep is duidelijk. Hij wil Zeedorf mee naar het WK. Wilt u ook Zeedorf mee naar het WK? Facebook.com slash Zeedorf naar het WK. Nou, als je het zo hoort, dan komt alles weer goed, hè? Ja. Het is al een tijdje stil rondom Egypte in de media, maar rustig is het er zeker niet. Zo werd gisteren een sporter gestraft voor het steunen van de protesten tegen Mohamed Morsi. Die Morsi staat volgende week met een tiental van zijn sympathisanten voor de rechtbank om zich te verantwoorden voor de protesten die zij zouden hebben, zijn, hebben aangewakkerd. En daardoor zijn er honderden burgers gestorven. Onze correspondent in Egypte is Esther Meerman en ook zij volgt de situatie natuurlijk nauwlettend. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, laten we even beginnen met dat opvallende verhaal. Um, een Kung Fu-kampioen toonde een verzetsteken tegen de oud-president Morsi. En die heeft nu zijn medaille moeten inleveren, toch? Ja, hij had een T-shirt aan waar het uh, teken op stond van, die, uh, van de mensen die nu tegen de staatsgreep zijn, uh, een T-shirt met uh, de, die, die vier vingers erop, zeg maar. Uh, en ja, dat vonden ze niet leuk. En Toen is hij teruggestuurd en toen hij in Egypte terugkwam, want hij zat in Rusland voor een, uh, voor een wedstrijd. En toen hij terugkwam, moesten ze een medaille inleveren. Ja, en de, dat wordt gewoon um, zonder pardon gedaan. Maar, in Nederland is, bestaat dat natuurlijk niet dat zoiets gebeurt, maar in Egypte is dat dit soort dingen de orde van de dag. Nou ja, orde van de dag, ja, de, ja, je hoort mensen er niet echt over boeien, nee. Het je... is dus meer, uh, mensen hebben ontzettende hekel aan de uh, moslimbroederschap inmiddels. En dat teken, dat wordt daar nog steeds heel erg mee geassocieerd. Uh, dus mensen hebben zoiets van, ja mensen, weet je, je moet geen, uh, geen politieke uitingen doen als je uh, ons land vertegenwoordigt bij zo'n grote wedstrijd. Dus ja, je hoort mensen er niet echt over. Met z'n situatie moet je gewoon niet doen. Nee. Dus... Nu blijft het de, de laatste dagen toch een beetje stil vanuit Egypte. Hoe is de situatie op dit moment daar? Is het onrustig? Uh, het is op de Al-Assad op de universiteit is het onrustig. Daar, wordt wat met, uh, daar zijn studenten die worden bekogeld met traangas, maar dat is allemaal ver van, uh, uh, ver van de binnenstad vandaan. Uh, en Het is, het is eigenlijk het is wachten op het, uh, op het proces tegen Mohamed Morsi wat uh, 4 november begint. En hoe staan er verschillende partijen in Egypte daar tegenover? Ehm... Um... Nou, het is meer, de vraag is meer hoe uh, Morsi er zelf tegenover staat. Want hij herkent bijvoorbeeld, hij, die hele rechtszaak herkent hij niet. En hij heeft, hij heeft geen advocaten. Um, dus de vraag is een beetje hoe dat, hoe dat proces uh, zal verlopen. Want hij komt dus, blijkbaar komt hij in zijn eentje in de rechtszaal opdagen. En dan is er niemand om hem te verdedigen. Dus dat wordt een, een, uh, ja, dat wordt een beetje een apart verhaal, uh, denk ik. Maar er wordt echt met spanning uitgekeken naar het moment dat dat gaat gebeuren. Ja, dat is wel waar de meeste mensen nu op zitten te wachten, ja. ja. En er worden ondertussen, er, zouden nog allerlei, er, lopen, natuurlijk, er lopen tegen al die, uh, die uh, kopstukken van de moslimbroederschap lopen rechtszaken. Uh, en gisteren was het grote nieuws van de dag dat de uh, uh, rechters hebben hun handen van, die, uh, van een uh, paar hele belangrijke zaken afgetrokken. Die hebben gezegd, ja, uh, wij, uh, wij stappen hier uit, zoek maar, een andere, zoek maar andere rechters. Want? En als er natuurlijk meer rechters zijn die, die dat gaan doen, ja, dan hebben ze wel een probleem. Want dan is er dus niemand die dat, die, die rechtszaak kan gaan leiden. Maar zij durven handen dan misschien niet aan te branden? Nee, ja, ja absoluut. Die hebben zoiets van, hé, hey, uh, laat dat maar iemand anders doen. Uh, ik heb geen zin om hier uh, mee te bemoeien. Ja, waar wordt hij nou precies van verdacht en wat voor straf kan hij krijgen? Uh, wat voor straf hij kan krijgen is niet helemaal duidelijk. En dat hangt er een beetje vanaf hoe, uh, uh, waar hij uiteindelijk voor veroordeeld gaat worden. Maar hij wordt, uh, de belangrijkste aanklacht is dat hij, uh, hij is verantwoordelijk is voor het aanzetten tot uh, haat tegenover uh, verschillende bevolkingsgroepen. En denk je dat in de aanloop naar dat proces toe en tijdens dat proces het geweld weer gaat aanwakkeren? Nou, het was hier op 6 oktober. zijn er nog uh, 55 mensen overleden. En toen was, het wel, uh, toen was het wel vrij heftig. Dat waren gevechten tussen uh, wederom de politie en uh, uh, demonstranten. Uh, en ja, het is een beetje moeilijk te zeggen. Omdat ze zo heel, heel hard. Uh, ieder, uh, iedere demonstratie die er geweest is. van de mensen die tegen de staatsgreep zijn, die wordt echt super hard neergeslagen. Dus het is een beetje moeilijk om te zeggen of ze. Ik denk dat mensen vooral heel bang zijn om te demonstreren. Er zullen wel demonstraties zijn. Maar ik durf niet echt te zeggen, ja, of die echt uh, uit de hand zullen lopen is, moeilijk te zeggen. Want ze slaan ze echt heel hard neer. Als je nu uh, door de straten loopt van Cairo, wat, wat, wat proef je onder de bevolking? Uh, wat ik eerder zei, de haat tegenover de moslimbroederschap is enorm groot. Uh, en heel veel mensen willen vooral rust. Mensen hebben zoiets van... Uh, uh, ook binnen het parlement nu, want er was eerst wel er sprake van... nou ja, zullen we dan nog een handreiking doen naar de moslimbroederschap... zullen we ze nog bij het, uh, bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het opzetten van de nieuwe uh, grondwet... zullen we ze daarbij betrekken. En nu zijn er steeds meer mensen binnen het parlement ook die zeggen van... nou weet je, la laat maar, laat ze maar een beetje buiten. Dus laten we gaan gewoon, met ze, gaan gewoon zelf verder nu en uh, ja, kijk maar een beetje wat zij... Ja. hou hun er allemaal maar een beetje buiten. Ja, eigenlijk... En dat is ook al wat mensen op de straat zeggen. Mensen hebben zoiets van nee, het moet gewoon eerst rustig worden in het land. De economie moet terug, uh, moet, uh, terug op de rails gezet worden. Als ik het zo hoor, zijn we steeds, steeds verder terug bij af. Hè? Want we wilden een democratisch gekozen persoon aan de macht. Uh, en, uh, eigenlijk gaan we alleen maar verder terug in de tijd. Ja, het is nu een beetje een democratie, maar dan wel zonder de moslimbroederschap. En ja, dat is uiteraard geen democratie meer dan. <laughs> nee, precies. Wanneer weten we meer over Morsi? Uh, ja, 4 november. Of, ja, tenzij zeg maar, de rechters die in dat proces, uh, tegen hem, uh, uh, die dat proces tegenover hem moeten overzien... tenzij die in de, in de, in de loop van de dagen zeggen van... Uh, uh, we, we trekken onze handen eraf, dan, uh, dan wordt het weer uitgesteld. Alles... Maar voorlopig 4 november. 4 november, dat is voorlopig de datum waar we, aan on uh, waar we ons aan vast gaan houden. Esther Meerman, vanuit Egypte, dankjewel. Dat uh, maakt het bijna vijf uur. Nog één uur WNL straks op de radio. Um, Wesley Meijer, die is dan de gast. Hij schreef een boek over uh, geweld langs de amateurvoetbalvelden. En uh, we gaan het ook hebben over honkbal En nog wat uh, politiek. Genoeg reden om te blijven luisteren, denk ik. Nu so. al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.